Zes uur. Mautschreurs met het NW Bij de brand. De in Diemen is niet goed gecommuniceerd door de brandweer. Bij de brand kwam een bewoner om het leven. Het onderzoek blijkt dat vanwege miscommunicatie alleen de onderste zeven verdiepingen werden doorzocht. Nadat de brand was geblust vond de politie op de twaalfde verdieping nog een dode en een gewonde. Het nieuwe kabinet wil een proef met legale tilt. Bronnen bevestigen een bericht hierover van RTL Nieuws. In een aantal gemeenten mag straks wiet worden verkocht die wordt geteeld door één of meerdere organisaties met een vergunning. De proef moet duidelijk maken of deze wiet minder schadelijk is en of de criminaliteit door de legale wietteelt afneemt. Vooral gemeenten in Noord-Brabant en Limburg hebben daar last van. In Saoedi-Arabië heeft een gewapende man twee bewakers van het koninklijk paleis in Jeddah doodgeschoten. De aanvaller reed in een auto tot aan de poort en opende het vuur. Hij verwondde nog drie andere bewakers voordat hij zelf weer doodgeschoten. De koning was niet in het paleis op het moment van de aanval. Het motief van de 28-jarige dader is onduidelijk. Het Nederlands elftal heeft een wonder nodig om zich nog te kwalificeren voor het WK. Oranje moet dinsdag in Amsterdam met minimaal 7 goals verschil winnen van poolgenoot Zweden om de play-offs te halen. Zweden won afgelopen avond met maar liefst 8-0 van Luxemburg. Nederland versloeg Wit-Rusland met 3-1. In de eerste helft scoorde Prupper 1-0. Robben maakte er na de rust 2-1 van door een strafschop te benutten. Waarna Depay een vrije trap binnenschoot. Bondscoach Dick Advocaat houdt nog hoop op het WK. Volgens hem is het nog niet voorbij. Het weer in het Noordoosten blijft het waarschijnlijk droog. En de rest van het land kan een buitje vallen. Het wordt zo'n 15 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Maar later in de week wordt het droger en warmer. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate. van de ANWB. Er staan op dit moment geen file. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. Zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu ZFM in de ochtend. again. Scoop yosos sentimientos en vendió su cuerpo por su hijo I can't keep, I promise that your smile ain't gonna never leave, shopping sprees in Paris, everything 24 carats, yeah. take a look in that mirror, now tell me who's the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 Je FM, maak ze naambaar, want de zon schijnt. Dus pak je radio, ren naar Frans en zet hem op 106.9. 06.9. Zie je 24 uur per dag, hete zomerlucht.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 Pleasant has been passed Yeah. We're yeah.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 Pasito, respirar tu cuello despacito, deja que te diga todas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo. Pacito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que sabéis, ese es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oh yeah. despacito, quiero respirar tu juego despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito. En una playa en Puerto Rico, hasta que la sola bendito, para que mi sello se quede contigo. ¿Rero? Pasito a pasito, suave sabecito, lo pegando, poquito a poquito. ¿Te Ritme van ZFM. ZF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 zijn bliksem met vernietigende kracht. Deze kille maakt me gek, en dit gevoel is angst angstaanjagend. Maar je woorden malen verder, en mijn ogen kijken vragen waarom.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 SHUT